Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren... maar het gaat niet gemakkelijk. Een Turks vliegtuig dat op weg was naar Libië moest rechts omkeerd maken... omdat de verkeerstoren op het vliegveld was verlaten. Het is een toestel uit Oostenrijk wel gelukt te landen en mensen op te halen. Nederland wil vandaag een vliegtuig naar Tripoli sturen... om zo'n 100 Nederlanders te evacueren. De PvdA wil woensdag een spoedoverleg met minister Roosentaal over Libië... De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is getroffen door een aardbeving... die waarschijnlijk een aantal mensenlevens heeft geëist. In het centrum van Christchurch is een kathedraal ingestort. gevreesd wordt dat er mensen onder het puin liggen. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. In september werd de stad op het zuidelijk eiland van Nieuw-Zeeland... ook al getroffen door een aardbeving. Toen raakten twee mensen zwaar gewond. De schade was enorm.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 Met het anker. Goedenacht, dames en heren. Daar was ik inderdaad. Het anker. Uh, wij hebben het vanavond over roken naar aanleiding van een boek Holy Smoke. Wat is geschreven? is vorige week over gediscussieerd in het programma Dit is de dag. En uh, de vraag is eigenlijk vannacht: zijn er aan het roken ook goede kanten? En ik heb een beller aan de lijn. Goedenacht, met wie spreek ik? Goedenacht, met wie spreek ik? Ach, volgens mij heeft die geen opgang. Ja. Oh, ja, nee, er is nog iemand. Ja. Ja. Goedendag. Ja, nee, ik... Het was okay. Ben, hè? Ja. Ben? Eh, uh, goeie ja. Ik heb uh, Ja, oh. ik heb al. Uh, ik heb uh, goede 60 jaar gerookt. 60 jaar gerookt, en, uh, jaar ja. gerookt. en ja, nu rook ja. je niet meer? Nou, eh, uh, ja, sinds november ben ik een beetje meer gestopt. En. Uh, ja, ik zei er geen puffen eraan, en. Uh, nee. Maar waarom bent u ermee gestopt? Ja, waarom? Uh, dat moet, bij ons in de familie uh, zijn ze allemaal gestopt en uh, dat stond een tijdje een beetje in een eentje in de tuin. Ja, ja, dan moest je altijd naar beuken. als je, als je opstak, en ja, dan moet je naar buiten en uh, ja, goh, en ze dagen gaat maar het wordt nodig. Uh, ga, en de dag gaan jullie met de stad in Rodrigo. Dus ze vonden het gewoon niet meer gezellig en er staat weinig zin meer. Bent u, ja. bent u gaan roken omdat iedereen rookte? Ja, en vooral als je in de club bent, en als je een pilsje dronk, dan haak je zo zin aan een sigaret. Ja. Dat, dat kwam maar door als je zo rookte. Maar als, waar, waar, waar, waar had u dan precies zin in? Wat vond u er zo lekker aan? Ja, ja dat weet ja, ik niet, maar... Uh, de, de, de café bij ons ook. Er uh, wordt word, uh, word nog steeds gerookt. Uh, Ze we zijn wel uh, enkel keer geweest, op controle. Maar uh, ik kan zeggen. Uh, nee, wordt word nog gewoon uh, gerookt. Maar, maar, u bent, maar u bent dus echt gewoon een, een, een gezellige roker. Zo bent u begonnen. In de kroeg bent u begonnen met roken. Met een biertje erbij. Dat was echt nou, uw moment. Ik, ik ben ook uh, begonnen toen u uh, twaalf jaar was. Nu uh, u twaalf jaar was? Ja. Dan uh, ben je voor de kerk ben je plastic aangenomen. En. Uh, ja, je was van de school af. En uh, van de lagere school. En. Uh, ja, god, je ging naar de grotere school. Ja, god, en uh, de jongens die rookten. En. Uh, ja, die hoorden er, erbij als je er rookte. Ja. Ja. En, en, en dus oh, dat was echt oh, een ja. beetje een soort teken dat je volwassen aan het worden was. Dat je mocht roken? Uh, ja, zo, zo is ja. Huh? Ja, en. Uh, ja, kreeg En nu kregen uh, u kregen weer eens een pakje sigaretten van uw vader? Ja, ik kreeg uh, gewoon uh, een sigaret van mijn vader. Ja. En, uh, de eerste was er in de week, kreeg je gewoon uh, laad, was een shek. Dan kreeg je een half pakje shek. Daar moet je de hele week mee doen. Huh? Maar en hoe, en hoe smaakte u weer zijn sigaret dan? En, uh, je kreeg een uh, zakgeld. En dan uh, heb je het gewoon opgespaard. En dan kon je in de week kon je een heel pakje. Kon je een, uh, in de week, voor de, week, de week, een heel praktisch. Ja. Maar u vond het dus blijkbaar zo lekker dat u uw straks geld ja. eraan uit wilde geven. Want veel mensen ja? vinden hun eerste sigaret helemaal niet lekker. O, nee, nee, maar, uh, als je vraagt, nou ze... Het is, het is nu ongeveer omgerinkt, uh, ongeveer 12, uh, 12 volgen voor uh, een pakjes. Ja. Nee, ja, ja, gekwe, gekwe werk. Dus u vond het te duur worden en u stond zoveel ja. in uw eentje in de tuin en ja, op het balkon dat, ik... dat u dacht, nou, ik stop ermee, u, ja, u scheidde ermee uit. Dat is ook wel een reden, ook wel, uh, ja... Huh? En mist u het nu ook, nu u gestopt bent? Nee, ik mis het helemaal niet. Mis mist het helemaal niet? Nee. En u vraagt zich ik... misschien wel waarom u er ooit mee begonnen bent, of niet? Ja, ja, ja eerlijk waar, uh, ja, dat snap, dat snap ik al steeds niet, nee. Heeft u er last ja. van? Heeft u gezondheidsklachten? Uh, ik ja, heb me wel vaak genoeg gezegd. Ook, uh, als je voor de controle komt, ben je bij de arts. En die uh, zegt ook wel. Uh, uh, dan moet je weer, uh, krijg je uh, papierje weer, moet je naar het ziekenhuis, naar de uh, controle. En dan moet je op zo'n uh, pijpje blazen. Ja. Uh, en dan, ja, goh, de arts laat het ook dan. Dat is, is niet goed. Nee, dat is niet goed. Nee. Ik wil wel als ik er nou weer in ga, nou, met, met blazen, dat die, die cirkel uh, veel, uh, veel verder rondkomt. Uh, veel beter met, is. je veel meer lucht hebt. Ja, ja. Dus geniet ja. je er ook eigenlijk wel van dat je ermee gestopt bent? Ja, ik wel, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, en het dan... eten, eten smaakt je nu uh, veel, uh, veel, veel lekkerder. Nou. Je ja. slaat ook lekkerder. En... Ja, vroeger aan het eten was... Hap ja, hap hap. je weer aan je. Ja ja ja Dus je geniet eigenlijk meer van het leven nu ja, je gestopt bent ja, met roken. Ja. ja. Nou, dat Goeie. is dan toch een mooi verhaal. Ik dank u ervoor. Ik wens u een ja? goede nacht. Nou, We hebben nog een, een mailtje binnengekregen. Beste Ed, natuurlijk is roken slecht, maar oh zo heerlijk. Ik ben blij met het boek dat de positieve kanten van het roken belicht, want die zijn er zeker. Talloze zelfs. En het is een aardig tegengeluid in voor rokers barre tijden... waarin we geregeerd worden door de moraalridders om ons heen. Laat Knevelen van de Brink het maar niet horen. Door een heftige griepaanval ga ik mijn vierde rookloze week in. Ik kan niet zeggen dat ik me beter voel, maar ga proberen het vol te houden. Moet vooral afscheid nemen van een goede vriend. Zo voelt het. Groeten van Esther. Dus Esther die wilde heel graag eigenlijk wel mee stoppen... maar ze vond het toch wel fantastisch dat roken. Nou Esther, ik wens je ontzettend veel succes. Down by the water van de Decemberists was dat. Ik heb iemand aan de telefoon om te praten over roken. Wie heb ik aan de lijn? Ja, goedendag Met mevrouw Veenstra. Ah, mevrouw Veenstra. Zegt u het eens? Ja, nou, ik vind dat de mensen ontzettend agressief geworden zijn. Agressief? Tegen ja. nou, rokers of niet rokers? Tegen rokers. Ik zal u vertellen hoe het eigenlijk begonnen is... want ik ben al wat ouder... Hmm. En dat is begonnen toen was ik een jaar of uh, 43, denk ik. Ja. En uh, vroeger gaf je feesten in huis en dan haalde je sigaretten en sigaren... en ik had nooit gerookt. Nee. Ja, maar uh, we hadden er één stel bij. Ze zijn inmiddels al lang overleden en niet aan het roken. Oh. Die rookten verschrikkelijk veel, maar die werden bang... En wat gebeurde er, die ging de sigaretten en de sigaren tellen... die mensen gerookt hadden, bij mij in huis. Ja. Ja, en dat irriteerde me zo verschrikkelijk mateloos. En toen op een gegeven moment heb ik gezegd, nou ga ik roken. Ja. Ja, en ik moet... Puur om gewoon ze even een hak te zetten? Nee, zij zetten alle mensen een hak... Ja. ja, en ik bedoel, ze zijn er niet aan overleden. En dit waren mensen die, zowel de man als de vrouw... ruim twee pakjes per dag rookten, waar 25 sigaretten in zaten. Ja, ja. maar zij stopten, iedereen moest stoppen. En dat irriteerde mij. En dat is de reden geweest waarom ik ben gaan roken. Ja... En je hoeft niet veel te roken of niet krankzinnig. Ik zal nooit twee pakjes per dag roken. Ik zal nee. niet eens één roken. Maar goed, dat is wat anders. Maar wat ik om me heen zie, dat er heel veel kinderen zijn... Ja, die dan of een nieuwe partner hebben... of, of die ontzettend veel gerookt he heeft en die gestopt is. Of de kinderen die zelf uh, misschien gerookt hebben, dat weet ik niet... Maar dan willen ze dat een ander ook niet rookt. Ja, en ja. dat vind ik verschrikkelijk agressief geworden. Ik vindt het agressief geworden? Ja, dat is echt afschuwelijk, want er zijn zelfs mensen... Uh, waar zo'n kind dan niet meer thuis wil komen... of je mag niet meer bij hun komen. Dus je vindt, en, en, dus vindt dat echt overdreven? Je vindt dat mensen ja. er maar een beetje rekening mee moeten houden... dat andere mensen ja. roken? En als ja. die mensen zeggen dat ja, het enorm en stinkt... of dat ze er last van krijgen of ziek worden? Nou, ze worden er niet ziek van, want ze hebben zelf gerookt. Dat is punt één. Het ja. gaat voor u echt om de niet-rokers die zo agressief zijn... op de huidige rokers, ja, of de, de, de, de voormalige rokers? Ja, de, ik zal niet zeggen... Ja, de voormalige. De spijt op tanden. Ja, juist. Dat is het goede woord. ja. ja. Maar wat, Kijk, wat, wat... En ik bedoel, vooral als mensen ouder worden... of dat ze heel erg gehandicapt raken... is dat vaak het enige wat ze nog prettig vinden. En daar wordt helemaal dan door dat soort mensen geen rekening mee gehouden. Nee. Ja, en ik zal niet zeggen dat het gezond is, maar ja... Ik ken zoveel mensen die, ik weet niet hoeveel gerookt hebben. En vooral natuurlijk uh, vroeger. En die nou 80, 90 jaar zijn en nog steeds roken. Ja. Maar als die mensen die gestopt zijn, en nou zo graag gestopt willen blijven. En bang zijn dat ze in de verleiding komen. Moet dan een, uh, moet dan een roker daar ook niet proberen een ja, beetje rekening mee te maar houden? In de verleiding komen doe je natuurlijk zelf. Ja, ja. maar ja, dan moeten ze nooit meer naar plaatsen gaan waar er gerookt wordt. Ik mag je nog roken tegenwoordig? U vindt dat echt een beetje te ver is gegaan? Ik vind dat het veel te ver gegaan is. En ik weet, want ik kom uit de medische wereld... je kan iets krijgen, en vooral als het in je familie is... maar men doet net of dat alle rokers doodgaan aan longkanker. En dat is onzin. Is dat onzin? Want dat is... Ja. Maar het is ja. niet goed voor je? Nee, dat is wat anders. Maar veel eten is ook niet goed voor je. Ja, en wat men tegenwoordig eet is ook niet goed. Ja, er ja. Was, een, was iemand die belde... dus die zitten te delen aan chips en weet ik wat te eten. Ja. Nou, ik kan u verzekeren dat dat slechter voor je lichaam is. Als je dat veel doet, ja, niet af en toe. Ja, je mag best één keer in de veertien dagen een frietje nemen... Maar als je het iedere dag neemt, daar krijg je meer van. Maar u bent, bent u nu eigenlijk... rookt u nou expres in de buurt van niet-rokers? Dat gaat niet over expres. Maar <laughs> gewoon als je ergens bent en je krijgt een kopje koffie... dan vind je het gewoon lekker om een sigaretje of een sigaartje erbij. En als andere mensen zeggen van, doe dat nou niet... gaat u dan de confrontatie aan of gaat u naar buiten? Uh, ik ga de confrontatie niet aan... Want ik ben gehandicapt en ik kan oh. niet naar buiten. Nee, dat begrijp ik. Ja? Of ze moeten allemaal buiten zitten, nou dan kan je in een rolstoel ook buiten zitten. Ja. Ja, dus ik ga nooit de confrontatie aan. Maar ik zie wel het overdreven gedoe. Oké. Okay. Nou, er... ik dank u voor wat, wat, voor wat algeen wat u verteld heeft. Ja, ik bedoel niet te veel. Niet te veel. Want overal waar je van kan genieten, een beetje is altijd goed. Kijk eens aan. Nou, het lijkt een beetje op wat de mensen hebben geschreven in het boek. Ik eh, dank u voor ja, uw bijdrage. Ja, dat sprak mij erg aan. Dat ik zeg, eindelijk is mensen uh, die ook normaal kunnen denken. Ja, maar ze zullen niet zeggen dat je juist moet gaan roken... maar ze vinden wel dat je nee, er bewust mee om moet gaan. Nee, maar dat zeg je tegen niemand. Nee. Ja, vroeger hadden ze een mooie uitdrukking... Uh, hoe was dat ook alweer? Moet ik even denken. Oh ja, een tevreden roker is, is geen onrust, -toker. onrust -toker. Ja. Ik hoopte dat hij een keertje langs zou komen vannacht. Ja. Nou, dus. Mevrouw, dank u wel. Dank ja, u wel. Een plezierige uitzending. Ja van, hoor, hè? dank u wel. Ja. Nou. Dat was een, uh, weer een verhaal, weer een bijdrage... die wat wilde, iemand die wat wilde vertellen over de goede kanten van het roken... of de juiste plaats waar het spanning geeft. Wilt u nou ook meepraten, dan kunt u bellen naar 0800-1121. En u kunt ook mailen, en dat kan naar het adres nacht.eo.nl. Ik heb hier ook weer een mailtje voor mij staan. Dat is van Nathalie. Zij zegt, ik rook met genot. En rokers hebben meer kans op longkanker. Niet rokers hebben meer kans op suikerziekte. Niet rokers... En maar suikerwafels eten, chocolade naar binnen slaan, snoepen en chips. En maar eten. Niet roken zijn veelal dikkere gasten. Groetjes van mij. Dat lijkt toch wel heel erg veel tegen elkaar te worden weggestreept. Roken en eten. Maar kan het nou ook gewoon zijn dat je rookt zonder dat je er meer van gaat eten... of dat je niet rookt en dat je geen vervanging gaat zoeken... Uh, in, in chocola of in bitterballen, wat iemand de hele avond of vanavond over heeft? Uh, daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Wilt u dus reageren, dan kan het op 0800-1121.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 Never Let Her Slip Away was dat van Andrew Gold En ik heb weer telefoon van meneer Van Tongeren. Goedenacht meneer Van Tongeren. nacht. Ik heb eens een beetje aangeluisterd. Ja. En je kunt natuurlijk horen dat ik een Brabander ben. Ja. Nou, ik heb een keer iemand ontmoet... en die rookte dus zelf ook. En ik rook zelf ook. Ja. Maar met mate. Met mate. Hoeveel is dat? Je moet dus discipline hebben om een sigaretje te roken of niet te roken. Kijk, aan een tabaksplant, daar zitten verder geen chemische stoffen of niks in. Dus het kan op zich helemaal niet kwaad. Maar wat ze allemaal aangevuld hebben om dus de datum van de check en weet ik allemaal... daar worden mensen ziek van. Ja. Maar niet van gewoon de tabaksplant. Nou, er is helemaal niks mee. Maar wat doe je dan als je gezond wil roken? Moet je dan zelf gaan verbouwen of zo in een kastje? Ja, hebben ze ook gedaan. Dat heb, heeft u dat gedaan? Nee, ik heb dat zelf niet gedaan. Oké. Okay. Ik bedoel, ik, ik rook graag een sigaretje ja. met een pultje erbij. En als ik op een gegeven moment vier, vijf sigaretjes... Nou, dan vind ik het genoeg. Dus dan gaat het u om dat je zegt dat je niet te veel rookt? Nee, helemaal niet, want... Die discipline moet je hebben, want ik, heb, ik ken namelijk iemand, een hele goede kennis van mij... Ja. die rookt vier pakjes morrel per dag. Ja, dat en dan is zegt nogal hij, wat. Ik heb, ik heb last van mijn ogen. Ja, natuurlijk, want het is ook slecht. Ja. Roken is slecht. Dat weet iedereen, maar ze hebben dus in, in de sigaretten hebben ze dus een bepaalde stof gedaan... dat je dus verslaafd raakt. Maar dan moet je dus, om daar tegen te kunnen, moet je het heel weinig doen. Hoe, hoe, u rookt 4 tot 5 sigaretten op een dag. Doet u dat verspreid over de hele dag? Of aan het einde van de dag met een biertje, zoals ze net zei? Wat is, wat is, het, wat is echt ik, uw moment om te roken? Nou, ik rook alleen maar zondags. Alleen zondags? Zondags of zaterdags. Als ik naar de café ga, dan rook ik een paar sigaretjes. Dus u bent echt een weekendroker en u bent een gezelligheidsroker, als ik het zo hoor. Ja, en ik heb eerst veel meer gerookt. Want ik ja. ben nou omgeschakeld. Ik heb eerst altijd drum gerookt en eerst altijd Javaanse u jongens. Je maakt wel heel veel reclame hoor, voor Radio 1. Ja. Maar goed, u, maar heeft, u, bent, u heeft altijd check gerookt? Ja, ja. eerst altijd check, drum. Ja. Toen, <laughs> Dat doet toen u erop. ook? toen ben naar Javaanse jongens. Ja. En ook, ik heb ook sigaartjes gerookt. Kon ik, van, ik ben een wijker zeggen, ik kom uit Hagen, Noord-Brabant. Ja. En dan kom ik precies naar Bergen bij Os. Dan ja. had ik dus uitgezocht een sigaatje dat ik precies kon fietsen. van mijn huis waar ik woon tot een berg. omdat ik niet hoefde de stoep, uh, stoppen om het aan te maken. Oké. Okay. Dus maar ik sigaart... stak hem thuis al op en dan ging je fiets naar uw werk? Nee, naar de kroeg. Naar de kroeg, oké, okay, ja. ja. Kijk, daar had ik gewoon helemaal uitgezocht van. en dat was ook uh, dus uh, uit Cuba, die sigaatjes. Ja. Maar die zijn nu momenteel te duur. Dus nu rookte weer check. Nou, ook weer check. En ook drum, maar eigenlijk ook weer te veel. We moet er toch je weer een beetje rook... aan de discipline gaan denken, daar u het net over had. Wat zegt u? Dan moeten we wel weer een beetje aan de discipline gaan denken, waar u ja, het net ja, over ja, ja, had. Ja, zeker. Ja, maar maar ik, ik zing zelf ook namelijk. Dus, oh, dus je merkt het ook. Opletten dat ik dus niet te veel rook, want dan is het weer slecht voor de stem. Ja. En hoe doet u dat dan? Wat zegt u? Hoe zorgt u dat u niet te veel rookt? Hoe, hoe, hoe doe je die discipline opbrengen? Uh, nou, gewoon, ik, heb nou, ik zit nu binnen in de kamer en ik heb mijn checkbuil uh, voor me liggen. Ja. En dan denk ik van, ik moet niet roken. Maar bewaar je dan voor hele speciale momenten? Ja. En wat is zo'n speciaal moment? Nou, als ik dus gewoon, wij als ik met iemand zit in de buurt of zo, bij mij thuis rook ik bijna nooit. Dus je rookt eigenlijk altijd in gezelschap? En op de fiets naar de kroeg. Ja, als ik dat wil. Ja. Maar geen sigaartjes meer. Maar <laughs> dat kan ik ook niet meer betalen. Want nee, die dat, zijn te duur geworden. Het, jam, het jammer van alles. Ja. Maar roken dat heeft dus te maken met mensen die op de bouw... en die hebben het allemaal niet zo makkelijk. Het heeft ook te maken met kou en zo. Dus daarom doen mensen, daarom doen mensen roken en ook gezellig. Oké. Okay. Nou, dank en u wel voor, zich, u, voor uw en verhaal. Er op, en er is op zich ook niks mis mee, hoor. Want er zijn mensen, ik ken mensen die zijn er 90 jaar mee geworden. Ja, er zijn ook mensen hartstikke dood aangegaan natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Maar er wordt allemaal opgeklopt. Nou, laat de dok, dokter het maar niet horen. Maar ik dank u voor uw verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Goed, graag hoor. Ik ga door naar een volgende beller. En die heeft al een paar keer geprobeerd te bellen, maar dat ging hier telkens fout. Maar hij is er, geloof ik, Barry. Ja, goeiedag. Zo, je bent inmiddels wat los met je vrachtwagen, heb ik begrepen? Nou, ik zit wel weer in de cabine, ik ben nog half bezig, dus ze wachten maar even. Oh, Oké, okay. ja. nou, jongens, dat wordt een dus... uh, duur gesprekje zo. Nou, nee, dat ik niet, dat komt wel maar goed. Wat wil je vertellen? Nou, ik zit dat allemaal zo te beluisteren. En de, jaren, de laatste jaren heb ik dat, uh, ben ik er ook allemaal aandacht mee bezig met het roken, want ik ben, ook een, uh, ik ben ook een verstokte roker. Een verstokte roker? Check of sigaretten? Ben, uh, nee, Zware check. check. Zware check. Ja. Zware check zelfs. Jongens. Zware check. Maar, uh, ja, ik vind gewoon, laat mekaar toch allemaal eens met Russel. Doe toch gewoon eens even lekker waar je zelf zin in hebt. Wees dus gelukkig allemaal en gewoon doe eens de ding wat je wat zelf wil. Maar wij lopen er allemaal maar over te zeuren en, te, en te, te meuten. En je kan geen programma aanzetten op tv, op de computer of de radio. Het gaat ja. over gezondheid, dit en dat. En dan denk ik van, mag je dan helemaal niet meer Wat moet je dan? Moet je dan stil gaan zitten thuis en helemaal niks meer doen? Ja, of, of iets anders dan roken. Ja, maar goed, ja, nou, dan ga je de hele dag hamburgers in eten. Als jij dat wil en je vindt dat leuk en je bent er gelukkig bij, dan, dan moet je dat toch lekker doen. Dan zou je mij er ook niet over horen. Maar ik, ik ga tegenwoordig bijna al niet eens meer naar verjaardagen. Nou, dat is toch gewoon triest? Je gaat niet meer naar verjaardag omdat je gezegd wordt dat je niet welkom bent als je rookt. Nou ja, als je dan nog op een verjaardag zit en je, en, je, en je bent al een checkje aan te draaien, dan, dan zit je al aan te kijken of je een grote moor naar bent. Ik denk, nou ja, zo, zo, dat, zo zit ik niet meer op mijn gemak. Nee. Ik denk van, nou, daar heb ik geen zin in. En, en als de mensen er bij mij thuis komen, dan mogen ze alles doen wat een hartje begeert. te denk van, joh, je zit toch allemaal niet zo te zuren? Maar ik, ik, ik vind gewijnd, en als je een gelukkig mens bent omdat je rookt, nou, wees gelukkig. En het, dan denk ik dat je nog ouder wordt ook. Maar rook jij, je alleen... rook jij veel? Nou ja, wat is veel? Kijk als ja. ik lekker naar de kroeg toe ga met een biertje erbij. Ja, nou goed, dat vind ik de mooiste uitwint niet iedereen, is een biertje in een jackie. Maar rook jij in de kroeg meer dan thuis? Ja, er, met een biertje erbij, en dan gaat het altijd wel wat harder natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, wat is veel, wat is veel. Goed, goed. Ik, ik, ik tel ze niet elke dag, daar heb ik geen zin in, maar... Uh, het is wel... Ja. Wel een... gewoon, gewoon normaal, dus het zal wel een beetje tussen de 10 en 15 shaggy zijn per dag, denk ik. Dus ja. Uh... Maar heb je nog bijvoorbeeld een ochtendritueel dat als je wakker wordt, dat je dan eerst een shaggy moet roken? Of... Ja, dat doe ik altijd. Of ik lekker mijn bedje uitkom, een bakje thee een bakje koffie met een heerlijk sigaretje erbij, dat is het mooiste wat er is. Dus, uh, <laughs> dus, ja, daar voel ik me gelukkig bij. En als ik op het strand zit, ook of ik ben op vakantie. Het enige wat ik nodig heb is mijn pakje check, mijn pilsie en een zonnetje. Nou, dan ben ik de gelukkigste man van de wereld. En, en als, je leukste... nou, als je nou last van gezondheid zou krijgen, zou je er dan mee stoppen? Ja, maar als ik zo de hele dag na moet gaan denken, dan ken ik net een goed gelijk maar, begraven. Want dan denk je bij jaren nou, van: ik zit de hele dag in, in, in de uitlandsgassen. Ik mag geen hamburger meer eten. Ik mag geen patatje met uh, eten. Ik moet niet te veel zout eten. Ik moet melk met vet drinken. Dus je wordt er toch helemaal recht van? Je, nou, dat is toch niet meer bij te houden. Je ik vindt dat je... mensen te veel bezig zijn met hun gezondheid? Ik vind dat er veel te veel... Ik, ik, wat ik te straks al zei, je kan niks, geen programma aanzetten of het gaat over gezondheid. Dan denk ik van ja, jongens, leef toch lekker en zie wel waar het schip strandt. En ik, ik woon tussen twee bejaardencentrums in. Nou, sorry meneer, maar ik hoef niet oud te worden hoor, als ik dat allemaal zo zie. Dan denk ik, bij En nou wil ik dan zo oud worden, met dan iets ik, ik, ik ze voor mij maar, strijken, Zeg je, nou eigenlijk, dat je zeg nou eigenlijk gewoon van, ik rook gewoon, want voor mij hoeft het leven allemaal niet zo lang te duren. Nou, dat is ook wel weer, dat is wel heel, dat is wel heel ernstig. Nou ja. Maar ik wil, ik zeg gewoon, je moet gewoon gelukkig zijn en dan zie je wel wat schips rond. Ja. Oké. Okay. Maar het moet toch niet zo wezen dat ik, dat ik niks meer ga doen, omdat ik anders denk van ja, dadelijk krijg ik wat, dadelijk krijg ik wat. Want ik denk dat er meer mensen doodgaan aan stress, dan aan het roken, denk ik. Ja, maar zoals ik het zo hoor, ga jij niet dood aan de stress. Of wel? Nee, want ik ben een gelukkig mens en dat wil <laughs> ik graag zo houden en dat doe ik echt met mijn sjechie. Okay. En, ik, en wat ik zeg, als ik na een verjaardag ga en ik ben niet gelukkig, nou, dan ga ik er liever niet naartoe, dan blijf ik lekker thuis, dan, dan, dan, dan ga ik op het andere. Maar je, krijg je, je andere krijgt veel commentaar van mensen? Nou ja, maar dan ben ik ook een eigenwijs mannetje. Want dan zeg ik van: Sorry, maar je kom niet, wat heb ik gezien in? Ik heb gezien om bij jou op een verjaardag te komen en dat ik mijn eigen in moet gaan huilen, of dat ik in de midden in de winter buiten moet gaan staan. Daar heb ik geen gezien in. Ik zeg, dan ga ik wel wat anders doen. Dan ga ik dingen zoeken waar ik gelukkig bij ben. Nou ja, dat vinden ze dan jammer, want. Uh, ja, nou, eh, aan de ene kant zeggen ze dat je een mijn hele gezellige reuze. Zei, ja, dan moet, je dat, dan moet je dat zo houden. <laughs> zeg, maar dan moet je er ook wat aan doen. Ik zeg, maar ik ga daar niet zitten. En dan, dat alle mensen mij aan zitten te staren, dan voel ik me eigenlijk niet op mijn gemak. Nou, nee. daar heb ik geen zin meer in. Ik denk van, nou, is het gaan, gaan we dan daar naartoe met z'n allen? Oké. Okay. Nee, lekker, lekker gezellig op deze wereld. Ik begrijp het, Barry. Ja, hey, ik wens jou ik nog een hele heel, goede nacht. Jammer. Ik wens jou nog een goede nacht met, uh, met de vracht die je nog moet lossen. Ik ga het er even uit gooien nog. En dan... Uh, ja, ik hoop gewoon dat we met z'n allen niet op elkaar gaan zitten letten. Gewoon laat elkaar gewoon eens lekker leven en wees eens gelukkig en let niet op elkaar. Dan uh, wordt, er, wordt de wereld weer een stukje gezelliger, denk ik. Ja, yeah. ga je nog even een draaien voordat je gaat lossen, of niet? Nou, dat doe ik daarna lekker. Dat doe je daarna? <lacht> Heel goed. En daar ga ik er heerlijk voor genieten. Nou, <lacht> succes ermee, joh. En dan ga ik nog even naar jou luisteren. <lacht> Fijn, gezellig. Ja. Goeienacht, hè. nacht ook nog, hè. Jo, Jo, You are here now. Nee, Heel was dat, met het nummer Live Again. En ik heb weer iemand aan de telefoon die heeft gebeld naar 0800-1211. En uh, dat is Charlotte. Ja, goedemorgen. Um, ja, ik heb een aantal luisteraars, rokers, de revue horen passeren. Ja. En ik wil niet beledigend zijn, maar ik vind ze allemaal ongelooflijk dom reageren op een afschuwelijke gewoonte. Ja, wat well dan? Nou, ten eerste hoor je dan kreten van... ja, niet iedereen krijgt longkanker van roken. Nee, dat klopt. Maar er zijn nog tientallen andere ziekten... en daar houdt men helemaal geen rekening mee... die je wel van het roken kan krijgen. Van je vaten, keelkanker, huidkanker. Nou, nou ja, ik, ik wil het niet allemaal al te walgelijk maken... wat ik nu ga zeggen. Maar ook een verhoogd cholesterol door de nicotine. Die zet zich af... Aan de, uh, in de vaten en dan krijg je dus zo'n lekkere dikke vetlaag op je vaten. De meeste rokers hijgen altijd. En hoe, hoe, uh, buffen, je, kom je zelf uit, uh, ben je dokter of, of heb je... <laughs> nou, ik weet er best heel veel van. Nou, ik, dat klinkt inderdaad heb, zo, ja. Wat, wat, en ik ik heb in, uh, zelf, uh, ben zelf verpleegkundige geweest ah. en ik heb dus echt heel veel gezien. Ja. 80% ongeveer mensen die bij de longartsen komen zijn rokers. Dat is toch verschrikkelijk, of niet? Ja, dat lijkt me wel. Die mensen, is hier dus niet mensen gezellig en gelukkig oud worden als ze roken? Ja, maar het is niet. Weet je, het is een rare gewoonte. En kijk, ik, ik besef dat het heel moeilijk is om van het roken af te komen. Omdat die nicotine, dat is dat verslavende element. Hè? Ja. En als je dat nou ongeveer drie weken volhoudt. dan zijn die symptomen, die verslaving, mm -hmm. weg. Want het is gewoon een rare gewoonte. Kijk, eten moet men. Hè? Want we vergelijken het allemaal met ja, maar mensen eten verkeerd. Is ook zo. Maar roken is iets wat je niet nodig hebt. Dat is gewoon jezelf verwoesten. Maar nou zeggen die schrijvers van het boek... die ja. zeggen dat er een heleboel redenen zijn om te gaan roken. En je, Misschien kunt u de radio trouwens wat zachter zetten... want ik hoor mezelf heel veel heen en weer. Oh, ik, ik heb helemaal geen radio aan. Nou, dan hebben wij een bijzondere echoput geïnstalleerd. Dan zal dat dat zijn. <laughs> uh, maar uh, de schrijvers van het boek die zeggen dat er bepaalde redenen zijn om te roken en dat uh, om te zeggen van dat het ongezond is, dat het slecht voor je is, geen goede motivatie is om te gaan stoppen, maar dat je moet gaan proberen te begrijpen waarom mensen roken. Wat vind je daarvan? Nou, dat ik vind het, weet je, dat vind ik ook wel goed. Dat je moet, dat, he, je moet wel begrip tonen voor de roker. Zeker. Maar je moet het wel proberen duidelijk te maken dat het een, een, een slechte gewoonte is. Kijk, iedereen heeft wel een, een gewoonte, maar uh, uh, soms een slechte gewoonte... die niet per se schadelijk hoeft te zijn, hè? of een rare gewoonte. Maar dit is nou echt zo onvoorstelbaar slecht. Slechter kan eigenlijk niet. Maar wat is heel raar is dat de, de tabaksindustrie heeft onderzocht... dat naarmate je maar duidelijk maakt dat het roken zo slecht voor je is... Mm -hmm. dat uh, mensen dat toch misschien nog wel liever gaan doen zelfs. Omdat het ja, dan... een beetje de kom tegen de krip gooien. Ja. Ik doe het lekker toch. Net als die mevrouw, verbijsterend, die ging roken... omdat een ander ermee stopte. Nou, ik vind het bizar. Maar dat, dan is het toch veel beter om daar een gesprek over te voeren waarom mensen dan gaan roken. Ja. Nou, maar weet je, dat is nou zo prachtig. Dat de ziektekostenverzekeraars, die geven de rokers de mogelijkheid onder begeleiding van een psycholoog of, of, of, of iemand die de roker goed kan benaderen. Om daar eens duidelijkheid over te verschaffen. Want mensen gaan vaak stoppen als ze iets gaan mankeren. Ja. He, als het duidelijk is, want ze mankeren... Elke roker heeft lichamelijke klachten. En dan kun je zeggen dat het niet... Het is gewoon zo. En wat zou de beste manier zijn om er vanaf te komen? Nou, gewoon niet zeggen van... Ik stop ermee, ik, ik neem maar, eh, maar weet je Af en toe een sigaretje. Nee, je moet radicaal stoppen. Omdat als je weer begint met één sigaretje... Het is net als een alcoholist. Als je die in een glaasje wijn geeft... Dan wil die ook weer door blijven drinken. ja. Je moet gewoon radicaal stoppen. Radicaal stoppen. Het is, stoppen. En niet... het is een hel, denk ik. Ik heb gelukkig nooit gerookt, hoor. Ik denk dat het een hel is voor, voor de mensen. Maar als je wil, kun je stoppen. Dat is absoluut zo. En weet je, het is ook zo jammer. Je haalt de rokers er altijd uit. Lelijke huid. Ze ruiken niet uh, prettig. Nee. Ja, hun bedden ruiken smerig. Maar dat weet men zelf niet. Haren stinken. Vieze gele tanden. Nou, tel uit je weer. Heeft, heeft u meegemaakt uh, in uw verpleegkundige praktijk... dat mensen een alternatief hebben gevonden voor roken? Gewoon dat ze iets stoppen, anders ja. zijn... Nee, ja. al, iets anders, dan, maar dat er nou, iets anders voor de... in de plaats kwam. Nou, ik ken mensen die gewoon radicaal zijn gestopt... of die gaan, uh, gaan gewoon... Iets, uh, wanneer men dan die neiging heeft uh, iets, iets doen, weet je... Of, of, of, of en wat doen ze drinken? dan? Nou, gewoon een, een, een stukje fruit eten... Maar, of okay. uh, wat drinken, of een boek, of je gedachten verzetten... Ja, kauwgumpje oh. eten. Kauwgumpje? Geen bitterballen. Uh, Want die zijn er vanavond ook al heel oh, vaak ja, langsgekomen. Weet je, je mag best een keer een bitterballetje. Maar kijk, we hebben het nu over het roken natuurlijk. Ja. Hè. Het is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, je hebt soms mensen die een, zo, uh, uh, als reactie dan op een gegeven moment chocola gaan eten. Maar nou, eigenlijk is de, slech, maar de ene slechte gewoonte inruilen voor een andere. Ja, nee, maar dat is vaak heel periodiek. Dat is dan meestal in die periode van die drie, vier weken. dat, dat het afbouw begint van de nicotine. Hè? Als je dat nou maar eenmaal uit je lichaam hebt. Euh, hebt dan gaat het vanzelf weer beter met je. Okay. En als je een paar weken hebt, dat is niet zo heel erg. Nou. Maar het is, het, het is zo jammer. Het is zo verschrikkelijk jammer. En het kost natuurlijk de gezondheidszorg enorm veel geld, de rokers. Ja. ja. En ik heb echt begrip voor ze. Maar ze moeten het niet wegwimpelen van... ja, ik ben zo gelukkig, en, uh, want op mijn sigaretje, bla bla bla. Het is een gekke gewoonte. Nou, ik geloof dat ze aan nu een goede gesprekspan hebben over het onderwerp. Ik dank u voor uw reactie. En ik wens u nog een goede nacht. Ja, gedaan hoor. Ja hoor. Dag. En ik heb volgens mij nog Ricky aan de telefoon hangen. Ja. Goeie nacht. <laughs> ik was... Ja, ah, wat die mevrouw vrouw net vertelde. Die ja. heeft nooit gerookt. Je heeft nooit gerookt. Dus dat is natuurlijk erg moeilijk en makkelijk om je verhaal te doen. Maar ik ben begonnen met. toen ik 17 jaar was. Maar dat roken werd alsmaar erger. Totdat ik. ja, over de 50 rookte ik 50 sigaretten per dag. 50 sigaretten per dag heeft u gerookt? Ja, heel erg veel. Ja. En toen ik ging een lot halen bij de loterij. Maar die meneer woonde een hoog het stenen trap op. Yeah. Daar was een loterij. Dus ik sta voor zijn de deur. Hij zegt, mevrouw, u wil ook zeker. En toen zei ik zo, hoe oh, kan je het horen dan? <laughs> <laughs> en toen zei hij, je staat daarheen als een duitendiep. Ja. Yeah. Dus ik, kreeg wat, uh, ik kocht dat lot en ik die trap aflopen Toen dacht ik, ik ben toch niet gek. Ik laat mijn hele leven beheersen door mijn sigaretten. ja yeah. En toen dacht ik, ik wees nou eens één keer zelfstandig... en stop aan de minuut. Yeah. Dus ik kwam bij mijn man en ik had uh, zo'n leerpakje met sigaretten erin... met een aanstekertje, want ik heb het nog... Je... Ik zeg, hier heb jij dat pakje. En ik heb voor het laatst gerookt en ik rook niet meer. Toen zegt die kind, dat hou jij niet vol. Toen ik, let maar eens op. Ja. En ik heb niet meer geroken. En ik word over twee maanden 81. 81? En ik heb geen één sigaretje meer gerookt. En hoe lang is dat geleden dat u gestopt bent? Uh, toen 53 was. 53? Ja. Dus voor de snelle rekeneraars onder ons bent u al ruim 30 jaar gestopt met roken. Ja, inderdaad. En uit mezelf. En toen moest ik uh, uh, mijn jaren een operatie ondergaan. Dan word je helemaal onderzocht ja. en mijn longen nagekeken. Hij zegt: mevrouw, je hebt longen als een meisje van een jaar of 14. Nou, zeg. Toen zei ik. Oh, hoor, ik heb altijd geroken. Dat is een stoomboot. <laughs> en dan kon ik niet overuit... Dat ik vijftig sigaretten. En zo schone longen had ik. Nou, zeg. Maar dat is, uh, dat is dus zich, heeft zich weer hersteld maar dan. Ik weet wel. Toen ik stopte. Ja. Ja. Je krijgt een beetje aandrang. Ja. Om te roken. Want dat zou je niet zeggen. Maar ik dacht doorzetten, doorzetten. En toen ben ik uh, jaren aan de kauwgom gegaan. Oh, een, een gewone kauwgom of van die nicotinekauwgom? Ja, van die kleintjes. Van die kleine kauwgampjes. Ja. Ja, niet met kwijt me dat... hoor, want dat vond ik een eng gezicht zijn, ja. Maar ik denk, dan heb ik wat te doen. Ja. En dus dat is wel maar... belangrijk om iets te doen te hebben, hè? Ja. Ik ben wel gestopt met die kougen natuurlijk, want als je al zo oud bent en <laughs> kouken vond ik geen gezellig gezicht. Nee. Maar dat rook heb ik nooit meer aangeraakt en ik ben blij toe. Ik, uh, op mijn tafel staan drie asbakken. Ja. Iedereen mag roken die binnenkomt. Maar ja. ook mensen, mag ik roken? Toen dus zegt die asbakken, staan er niet voor niks. Ik vond niemand lastig, want ik weet als je rookt. En je mag die roken bij iemand op kraaien. Dus, dus je bent wel een hele sympathieke voormalige roker. Ja, inderdaad. Een gezellige. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn. als dit verhaal eindigde met dat lot wat hij toen heeft gekocht. heeft u toen ook nog wat gewonnen in de loterij, of niet? Nee, dat wordt. Nee. Dat zou het allermooiste verhaal zijn. Dan zouden we allemaal stoppen met wat roken vanavond. De <laughs> Ik speel nog steeds nu met mijn dochter. En nog steeds niks gewonnen? Nee hoor, ik, we kopen nu tegenwoordig een straatje. Ja, dan heb je 10 euro ervan. Ja. En dat is het leuke. Dat is nog wel een lol. Nou ja, daar daarom. stopt u dus niet meer mee. <laughs> Oké. Okay. Goed, ik, dank ik, u wel hoor. Ik hoop iedereen veel succes doorstoppen en doorzetten. Nou echt, als we het van u niet geloven, dan geloven we het van niemand. Dank nee, u wel. Goed. goedemiddag. Ja hoor, bedankt. <tot> En komt dan komt er toch weer eens even Roxy Music langs met More Than This. Ik heb weer iemand aan de telefoon hangen om over roken te praten. En dat is volgens mij Gray. Ja, dat klopt. Ja, Gray. Ja, je bent ook ja. gestopt met roken, heb ik begrepen net. Ik ben uh, ja, gestopt met roken. Ik, ik kon het echt niet op eigen kracht. Rookte je veel? En ja, wel een pakje per dag. Een pakje per dag? Ja, 45 jaar lang. Zo. Ik hoorde een echo. Dat als dat zo is, dan komt dat omdat u de radio aan heeft staan. Nee, die heb ik uit. Oh, nou dan weet ik het ook niet. Dan is het ja. waarschijnlijk die punt waar we nog steeds last van hebben hier. Er wordt naar gekeken, de technicus kijkt mij ook aan. Hij doet er alles aan, maar we hebben het nou eenmaal. Maar 45 jaar gerookt, een pakje per ja. dag ruim. Ja, en ik ben... Uh, ik wou er eigenlijk wel vanaf, want uh, ja, het is niet goed voor je. Nee. Dus ik ben um, eerst met een pleisterkuur begonnen. Ja. Met En... Uh, ja, dat hield ik wel aardig vol. Meestal een maand. Ja. En toen begon ik weer te roken. Toen heb ik twee keer een cursus gedaan bij de GGD. Mm -hmm. En dat heeft ook niet geholpen. Ja, ook voor korte tijd. Ja. En uh, acupunctuur. Ik weet niet wat ik... Nou, ik heb van alles geprobeerd. Ja. Maar het lukte me gewoon niet. En toen was ik in een uh, evangelisatiebijeenkomst. En er was een uh, evangelist. En die... Die zei van, uh, nou, ik wil wel bidden voor mensen. Die, ja, eigenlijk wou ik er toen nog niet vanaf. Maar goed, ik denk, ja, nu krijg ik de kans. Nu ga ik toch maar. Ja, want dus je had ook... echt een wonder nodig om ermee te kunnen stoppen. Ja hoor, echt. Ik kon het echt zijn eigen kracht niet. En die man heeft voor me gebeden. En ik moest sigaretten inleveren bij hem en aansteken. En ik zou vertellen, ik heb uh, nooit meer gerookt. Ik heb geen ontwenningsverschijnselen gehad. En ik had de behoefte niet meer... en nou, ik werd gewoon een heel ander mens. Want, want het roken, dat, dat heeft je voorkomen in zijn macht. Dat is dus zoiets vreemds. En, en hoe, waarom, roken... hoe, waarom ben je eigenlijk ooit begonnen met roken? Ja, ik ging de verplegingen. Nou, daar leer je echt roken, hoor. <laughs> dat is toch altijd wonderlijk? Longartsen en verplegers, die, ja. die roken zoveel. Hoe komt dat toch? Ik had een ik had, uh, cursus van een internist, die rookte drie pakjes per dag. Zo. Maar toen wisten ze nog niet dat het zo slecht was hoor. Nee. Maar uh, het is echt niet, met drie weken ben je het kwijt. Ja, de nicotine ben je kwijt. Maar de verslaving, de zit, verslaving zit in je, je hoofd. Horen. En toen je, toen je gestopt was, is er toen iets voor in de plaats gekomen? Nee, ja, Jezus. Ja. En dat zeg ik altijd, er zit een leegte in ieder mens. Ja. Dat vullen ze met van alles. En sommigen roken en sommigen met hamburgers hebben we ja, gehoord. Met alcohol, met drugs, met eten. Maar er is maar één die die, die leegte kan vullen en dat is Jezus. Zo simpel is het. En is dat iets dat je elke dag uh, weer zin hebt om gewoon gezond te leven en er een mooi leven van te maken? Ik denk helemaal niet meer aan het roken. Zo. Bijzonder joh. Alleen als ik iemand, iemand lang voorbij zie gaan bij mij en die stinkt. Ik vind het zo stinken nu hè. Ja. Maar wat zeg je dan tegen zulke mensen? Ben je dan iemand die echt zo'n, nou ja, wat we eerder vannacht over hebben gehad... zo'n niet-roker, die die mensen echt op de huid zit? Of wat vertel je ze dan? Nee, ik heb ook een zoon die rookt en dat vind ik heel erg. Maar, uh, nou, ik vertel ze gewoon dat, dat Jezus je kan bevrijden van de verslaving. Oké. Zo okay. simpel is het. Mooi. Bijzonder verhaal. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga naar de volgende bellen, maar bedankt. Goeienacht. En ik heb Annelijn Marcel... Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent ook gestopt met roken? Ja, ik, ik zit met verbazing te luisteren. Ik ben ook vakwijs dus ik sta nog om te stil. Maar eh, laatst zal wat u zo luisteren. Kijk, ik ben 5 januari vorig jaar gestopt met roken na 43 jaar. Was dat een goed voornemen? Uh, nou, het zal eigenlijk zo. Een uh, collega zei tegen mij van, god jongen, schet het eens dus niet uit. Iedereen rookt al niet meer hier. Jij bent nog de enige. Toen dacht ik dacht nee, tegen Ja, jij moet praten. Maar zo simpel is het niet. Stoppen met roken. Hè? Ja. Die, die verrekte nicotine, die beslaving, dat is het hele probleem. En uh, nou dat was een feest van de mij. toen ik thuis ochtends had ik net s'avonds een nieuw pakje check gehaald. Ik rookte er vier per week, hè? pakje Ja. Yeah. En uh, toen dacht ik met nee, mij, ja jongens, je bent een volwassen kerel, je rook al 43 jaar. Dit, dit hou je niet vol. Je bent je compleet aan het vergiftigen. Dat weten we allemaal. Iedere yeah. roken, zoek excuses om te roken. Je kunt een prachtig leven hebben, en zoals andere chauffeur zeggen, je moet gelukkig zijn. Laat, laat hij me één ding aannemen voor mij. Hij gaat er kapot aan. Dat is meer geroken. Hij moet er gewoon mee stoppen. Ik ben 5 januari gestopt. Ik heb die check in de Kroningsbach gehoord. Ik heb tegen mijn gezegd: Ik ben een rood kerel, volwassen kerel, 43 jaar groot. Scheid dus er eens keer niet uit. En ik ben niet meer gaan roken. Ik ben gewoon gestopt. Nee is nee. Ik was 7 januari jaar. Twee jaar later. die had ik 56. Ja. Yeah. Nou, de dus 57. Ik heb check gekregen. Wat de ja, de sigaretten. Zo werkt dat meestal met mijn man. Ik krijg een yeah. sigaretten. Ik dat wel. En ik zeg tegen mijn vrouw maar om, want die rookt ook. Ik hoef ze niet meer te hebben. Oh, zegt ze. Ik laat me liggen over een week rook je toch weer. Ja. Nou, en na twee weken rook ik nog niet. Zeg, ga oh, het in of anders schooi ik het weg. Dus die stonden verbaasd aan te kijken. Jij gaat echt stoppen, zegt ze. Ik, zeg, ja, ik heb er vol genoeg van. En na vier weken, dat is net wat die vrouw straks zei, die pleegkundig is geweest. Na vier weken, dan ben je van de, van de nicotine helemaal af. Het ja. is gewoon een gewoonte. Gewoon een complete gewoonte. Als ik op de vrachtwagen zit, de eerste weken heb ik een pen in de handen. Ik deed net alsof ik rookte met een pen. Het klinkt kinderachtig, maar het zit gewoon tussen je oren. Ja, dus je hebt toch dat ritueel op een bepaalde manier wel nodig. Juist. Je moet gewoon nee zeggen. En dat ritueel je moet je verbreken. Je moet van uh, uh, roken, de grootte van het roken van die sigaret in je handen... moet je gaan aanberen om het niet te gaan roken. Zonder sigaret dus. Nou, en nou ben ik 14 maanden verder bijna. Ik dank God op bloot de knieën dat ik ervan vanaf ben. Ja. Dat ik gewoon sneer de troep. Oké. Okay. Ik kon geen trap meer lopen. Ik hoestte mij kapot. Echt uit. En, en, en mensen kunnen zeggen wat ze willen. Iedere roker zoekt excuses. Mijn opa is 90 geworden. Ja, hartstikke ja. leuk. Mijn vader is 80 geworden. Ik mis die nog steeds, drie jaar geleden overleden. Ja. Aan blaas, blaaskanker, dankzij het roken. Dus je ik moet ik... er gewoon mee stoppen. Ik schrijf dat is... uit mensen die mij niet willen geloven. En uh, iedereen weet dat roken slecht is. Op internet schrijft een uh, filmpje van een, een Amerikaanse vrouw. Die is 41 jaar. Ik, ik kan er niet op komen bij wat voor adres het is, maar je kunt het op YouTube opzoeken. Die vrouw is 41, dat is drie ja. de kwartier. Die vrouw je laat zien, die vertelt op scholen aan kinderen, klein, groot, oud, maakt niet uit, wat er ook is, hoe het ontstaat en wat er gebeurt met je lichaam. Die vrouw is terminaal, 41 jaar. Aan het eind van het filmpje neemt ze afscheid van haar dochtertje en haar man. Huilend. Ja. Het is zo aangrijpend, als je dat ziet, rook je niet meer. Oké. Okay. Hey, we moeten, we moeten langs wat gaan afronden, joh. Maar bedankt voor je, bedankt voor je verhaal. Mensen stoppen mee. Oké, okay. goeien Nou, dit was weer een, een onderbouwing van de stelling dat Cold Turkey het beste is. En dat zegt ook iemand op Twitter, namelijk Ruud Stellingwerf. We gaan straks naar het volgende uur, maar eerst naar het journaal.